In Groningen zijn drie van de vijf wethouders opgestapt. In de stad is een politieke crisis ontstaan over de aanleg van een tramlijn in en rond de stad. De wethouders van SP en D66 vinden de aanleg te duur en willen de tram schrappen uit de begroting. De Groningse wethouders die voorstander zijn van de lijn, twee van de PvdA en een van GroenLinks, hebben hun ontslag aangeboden.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 Welkom terug bij Piesel Radio hier op CFM Zandvoort. We zijn bezig met uh, aflevering 813. In de tweede uur werd geopend door Doek Hammer met zijn track Main Morning. staat op een uh, cd. De uh, best of uh, reviews, new age en dan natuurlijk piano muziek. Er is uh, zich een, uh, een groep of een label die zich alleen maar bezighoudt met prachtige piano muziek die over piano speelt, dat is uh, onze grote vriend Asher Queen Songs of Love and Chains veel luisterplezier stand stand by me stand by me stand by me stand by me stand by me stand by me me stand by me stand Mm-hmm. <laughs>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 De Mozart-effect, Music for Children. Ja, Don Cabell, die al deze muziek bij elkaar heeft uh, gezocht. Die heeft een speciale serie voor kinderen gemaakt: Mozart in Motion. Hele reeks CD's voor volwassenen en kinderen, alleen maar met Mozart-muziek. Verschillende artiesten natuurlijk. We gaan naar het laatste trekje in. Uh, nou, trek Trek in Peaceful Radio 813 hier op CFM Zandvoort.